Ooh. Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet gaat de asielplannen niet aanpassen. In de Tweede Kamer wordt daar al de hele dag over gedebatteerd. Er is veel kritiek op de plannen. Rechtse partijen vinden ze te zwak, terwijl linkse partijen ze veel te ver vinden gaan. Vooral de tijdelijke stop op gezinshereniging. Vluchtelingen met een verblijfstatus moesten daardoor langer wachten om hun gezin naar Nederland te halen. Belachelijk, vindt bijvoorbeeld de PvdA. Hoe krijg je het verzonnen? Willens en wetens... Een loopje met de rechtsstaat nemen over de rug van kwetsbare mensen. Maar volgens de staatssecretaris is er geen andere oplossing. Dit zijn geen besluiten die over één nacht ijs worden genomen. Dit zijn rotbesluiten om te nemen, maar noodzakelijke besluiten om te nemen. Artsen maken zich zorgen over de gezondheid van de Britse koningin Elizabeth. Ze houden haar daarom extra in de gaten. De koninklijke familie is onderweg naar de queen. Je hoort correspondent Arjen van der Horst. Op Balmoral, dat is waar de koningin verblijft, op haar Schotse zomerverblijf... heeft zich al uh, gemeld uh, kroonprins Charles en zijn vrouw. En ook uh, haar dochter, uh, prinses Anne. Ja, geeft wel aan, al deze bezoeken van haar kinderen en kleinkinderen... dat er meer aan de hand, uh, dat er meer dan gebruik is... Zorgen zijn over de gezondheid van de koningin. Het gaat al een tijdje niet zo goed met de gezondheid van de queen. Ze is 96. In Spanje is iemand omgekomen na het drinken van een pina colada. De Britse student was met een vriend in de bar toen hij een slok van de cocktail nam. Hij was alleen vergeten dat in pina colada melk zit, waardoor hij een allergische reactie kreeg. De provincie Gelderland haalt alle omgekeerde protestvlaggen van boeren weg. Nu er najaarsweer aankomt, kan het onveilig worden, zegt de provincie. Vlaggen kunnen wegwaaien en tegen fietsers of langsrijdende auto's aanwaaien. Het weer af en toe buien met soms onweer. En morgen is dat ook het geval. Het wordt dan een graad of twintig. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. Er staat op de kop af 100 kilometer file nog in onze regio. Het is dus nog behoorlijk druk op de weg. Op een paar plaatsen heb je wat extra vertraging. A2 Amsterdam Den Bosch bij Utrecht Centrum. Drie kilometer, maar wel met een kwartier oponthoud. Half uur vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. een nasleep van een ongeluk bij Roelof Arendsveen in de vorm van 12 kilometer file. Maar alle rijstroken zijn weer vrij. En een vertraging op de A7 vanuit Zaanstad naar Hoorn tussen Purmerend en Hoorn. 13 kilometer file rijden met ongeveer een kwartier vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zandvoort is de zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu Zandvoort draait door. Thank you. Het zijn weer de, de momenten dat je dit soort nummers uh, weer kan, kunt draaien. Metaforisch uh, gesproken, want dit uh, gaat over een uh, meisje. Of een man, oh, uh, ik moet het goed zeggen, uh, gaat hier nog een keer. Het gaat over een man wiens dochter haar in haar tiende jaar zit. en steeds verder van de macht vertaalt. Eigenlijk dus het metafoor voor de zomer. Welkom bij dit uh, uurtje Draai draaidoor. Looking for the summer was dat. Een uh, uurtje, dus even gewoon uh, muziek. Ja, uh, dit uh, gaat eigenlijk uh, gewoon op hetzelfde uh verhaal verder. Want uh, over niet al te lange tijd zullen de strandhuisjes ook weer hun betrek gaan krijgen. Ergens in grote loodsen en dat soort zaken. Dus ook dan tijd om dus die Springfield te, te draaien is now here the world goes around without even a sound and it looks like the summer is over the rain has tumbled down in the sky young swallow Summer is over Please. Dat wat hits, maar uh, waarom kom ik hierop? Dat had uh, te maken met afgelopen zaterdag toen we raceradio uh, deden. En ineens was daar een onderwerp uh, wat Heeren Veugen en Harms behandelden met een dokter. En toen dacht op Harms, nou we gaan even deze draaien. En hij bracht weer mij op een idee door dit ook nog eens een keer weer te laten horen. Zo werkt het dan. Dat we het dan toch over die raceradio hebben. Wat een uitslag hè? was het toch? Kunnen we deze nog geukjes erbij pakken? Tina Turner. Shadow shall hold on the fire His arms are all around me and he's turning my eyes Achter dus de cure met lullaby, dat was een tijdje terug. Dat dit nog een hit is geweest in de jaren 80. De motels met een heel rauw randje. It Randje. Maar misschien was dat wel uh, voor die tijd dat zeker. Want je had zo'n lijst als de verrukkelijke 15. En uh, daar kwamen dit soort uh, nummers dan uh, veelvuldig in voor. En de motels hebben uh, eigenlijk daarna ook helemaal niks meer gedaan. Maar dit werd toch uh, veel gedraaid in uh, die periode. Suddenly last summer. Um, ja, we gaan op uh, naar de hoofdlijnen van het uh, nieuws. Uh, wat je zo dadelijk uh, gaat horen rond half zeven. En uh, ja. Wat, uh, wat we dan uh, verder gaan doen in het volgende half uur... dat is natuurlijk een, een behoorlijke verrassing. En tot aan de hoofdlijnen van het nieuws... Uh, deze hele fijne van The Police en Spirit in the Material World. Vond. Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij Buckingham Palace verzamelen zich steeds meer Britten... die meeleven met de koninklijke familie. Volgens het Britse Koningshuis is er reden tot bezorgdheid... over de gezondheid van de Queen... en wordt ze continu in Schotland in de gaten gehouden. De treinstaking van morgen gaat door zoals gepland. Gesprekken tussen NS en de vakbonden over een nieuwe CAO... hebben niets opgeleverd. NS laat morgen geen enkele trein rijden. Britse onderzoekers van de Universiteit Oxford hebben een verbeterd vaccin ontwikkeld tegen malaria. Het is getest onder kinderen in Burkina Faso en kan naar verwachting volgend jaar geleverd worden. Het weer, af en toe zon, vanuit het zuidwesten volgt de regen. Morgen opnieuw buien en ook kans op onweer en dan wordt het zo'n 20 graden. een album wat The Fox genaamd is. En dit was een van de singles die er vanaf is gehaald. En ja, hij heeft de top 40 gehaald, maar daar is dan ook al verder alles mee gezegd. In 1981 gebeurde dat Nobody Wins van Helton John en daarvoor hoorde je Adele met Rumor Has It. En het is ook heel mooi als we eventjes verder kijken wat betreft de muziek, want het schijnt dat er ooit een clip is geschoten in het Neer Cannes. Of Beulster, Stevie Nicks. Right Trust in me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 die nummers waar bijna geen eind aan uh, komt... ...maar het is toch echt zo. Het is ook uh, gewoon een lange uitvoering. Een gelegenheidsclubje... Uh, ...wat zich uh, de Philadelphia All-Stars uh, noemde. En dat uh, had alles uh, te maken... ...met een een of andere actie... Uh, ...waarbij op een gegeven moment... Uh, ...de straten van Philadelphia... ...schijnbaar uh, behoorlijk aan het uh, vervuilen waren. En dat was uh, dus aanleiding... ...om dan maar even gewoon... ...een, ja, een soort van statement uh, te maken. Ehm... Um, wie hebben daarna meegewerkt? Want er is ook nog een uh, illustre clubje. Teddy Pendergrass, de liedzanger van Harold Melvin in de Blue Notes. Didi Sharp, Lou Rolls. Nou, die heb je helemaal aan het uh, begin van dit uh, nummer natuurlijk kunnen horen. Billy Paul, The OJ's en Archie Bell. Het uh, nummer is uh, geschreven. Hoe kan het ook anders? Want uh, als het van Philadelphia komt. Het befaamde producers duo. je ook. Kenneth Campbell en Leon Huff. Aangevuld met... Zie Gilbert. En ik weet nou niet waarvoor die zee staat. Maar dat zal ongetwijfeld wel eens een keer vandaag of morgen uh, naar buiten komen. Um, ja, zie je. Kijk, zei je. zei toch, opruimactie in de Amerikaanse ghettos. Te beginnen in Philadelphia. Dat was uh, een beetje het uh, verhaal van het, uh, van, het hele, van het hele nummer. Um, we zijn een beetje door met deze zandwoord. Uh, draai door straks een alternatieve VM met twee gasten. Dat is um, Jason Gwen en de andere is Sophie Jenna. Sluit af met een hele fijne, want het is ook eigenlijk een dance uh, classic... en dat is Sky met dubbel E aan het eind. Dat is uh, volgens mij het clubje van uh, Randy Miller. Die hebben toch ook nog wel wat klaargespeeld uh, in uh, de zien dan wel te staan. En dit was er een van, Call Me... Your best friend, say you're not satisfied. Things ain't working out, but your girlfriend. So you're searching right for someone new, someone to hold you tight, someone to treat you right, though you're.